van de dokter smidstraat uh, dat is een zandstenenplaat die ook helemaal afgeslepen afge, afge, uh, is nieuwe uh, letters erin met een marmeren zuil maar ja dat staat natuurlijk ook al uh, bijna hond, uh, over, de, over de 100 jaar dus het marmer gaat altijd een beetje versuikeren omdat het hier in de open lucht staat het dus is... zoute zilte water, uh... zilte water maar ja het is een, uh, een prachtige grafsteen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 Mag ik jou heel erg hartelijk bedanken voor deze prachtige rondwandeling. We hebben heel mooi weer gehad, zelfs een zonnetje nog. Hartstikke bedankt, Christine. Oké, okay, graag gedaan. Tu sais, je weet ik ik was nooit zo blij als deze dag. We wandelden op een plage, een beetje zoals die. Het was de avond. Een avond waar het mooi was. Een saison die niet in het noord van Amerika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 maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dan net wel met het NOS Journaal. Minister Heers ballin van Justitie heeft bij de Tweede Kamer... een wetsvoorstel ingediend dat moet leiden tot minder taakstraffen. De nieuwe wet moet voorkomen dat daders van ernstige zeden... en geweldsmisdrijven er alleen met een taakstraf vanaf komen. In het wetsvoorstel staat onder meer dat rechters geen taakstraf mogen opleggen... voor misdrijven waarop een celstraf van zes jaar of meer staat... Een combinatie van een taakstraf en een gevangenisstraf blijft wel mogelijk. Het wetsvoorstel moet ook voorkomen dat een dader die opnieuw in de fout gaat een taakstraf krijgt. Iemand die al een taakstraf heeft gehad kan voor eenzelfde misdrijf niet nog eens een taakstraf krijgen. De goudprijs is gestegen naar het hoogste niveau ooit. De prijs van een ounce, ruim 31 gram, liep vandaag op tot meer dan 1040 dollar. Investeerders verkopen al een tijd op grote schaal dollars en kopen goud... omdat ze bang zijn voor inflatie in de Verenigde Staten... en omdat ze goud als een veilige vluchthaven zien. Vandaag kwam daarbij dat volgens een Britse krant de golfstaten overwegen... olie niet meer in dollars te verhandelen, maar in onder meer goud, euro's en jens... Het bericht werd tegengesproken, maar dat kon een verdere val van de dollar niet keren. Ook de euro is ten opzichte van de dollar aan het stijgen. Een euro is nu 1,47 dollar waard en dat is bijna het hoogste niveau ooit. Het proces tegen John Demjanjuk begint op 30 november. De rechtbank in München heeft er 35 zittingsdagen van anderhalf uur voor uitgetrokken. De 89-jarige van oorsprong Oekraïense Demjanjuk is volgens de rechtbank gezond genoeg om die bij te wonen. Naar verwachting wordt het proces volgend jaar mei afgerond. Demjanjuk wordt ervan beschuldigd dat hij in de Tweede Wereldoorlog heeft geholpen bij de moord op bijna 28.000 Joden in het nazi-vernietigingskamp Sobibor. Het weer af en toe regen, morgen meer regen en weer zo'n 19 graden. Namorgen minder neerslag, meer zon en kouder. Dit was het NOS.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 miei pensieri en dan die andere kant. En En dan kan ik ook di giocare non aspettono più, io sento ancora cantare il diametto, l'eninane di pioggia sul tetto, tutto questo ferri, questo dolce armeggiare, musica da ricordare.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 Uh, ja We hebben goed goedkeuring gekregen, naar nou, de Kamer van Koophandel natuurlijk uh, geweest. En nou, een hoop dingen afgeregeld. geregeld. En, uh, ja, zo sta ik hier. En uh, wat deed je hiervoor? Hiervoor ben ik uh, werkzaam geweest in de supermarkt, bij de dekenmarkt. Daar heb ik vijf en half jaar gewerkt. En als uh, ja, vakkenvuller en uh, op de vers heb ik gestaan. Brood en dan dan dergelijke gesneden. ja dus, dat <laughs> heel wat anders dan uh, wat ik nu doe. <laughs> je bent wel dol op muziek denk ik, of, uh, als je hier gaat werken.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 Ja, was eerst bij mij boven, maar dat was te veel geluid overlast. Dan kreeg ik klachten van de buren. Ja, dat is nog wel Ja, dat wordt al wat lastiger. Maar bij de de thuis gaat het prima. Hij zit wel in een fletje, maar hij heeft nu een elektrisch drumstijl, dus kan makkelijk afgestemd worden volume. Nou, dat is wel mooi. Gelukkig.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 The thoughts turn to their own little girl Sweet 16 ain't that bitchy keen? Now I ain't so neat to admit defeat They can see no reasons, cause there are no, no. reasons What reasons do you need?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 En hoe vind je het publiek van Zandvoort? Wat wordt hier veel voor muziek gekocht? Uh, over het algemeen wordt er veel ja, dance-muziek, gewoon populair muziek gekocht, top 40. Uh, ja, de populair, gewoon pop eigenlijk. Ja. Pop rock oude muziek toch ook wel. Ja, je hebt echt van alles. Hè? Zullen ja. We zullen wel een rondje door de winkel maken wat je allemaal verkoopt. Ja. Misschien kan je zelf een beetje vertellen hoe of wat. Ja, ja. Nou ja, hier hebben we dus de popwanden, zeg maar. Hier staan alle artikelen in die. Um,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 Vertel eens, wat betekent dat merchandise voor de luisteraars? Uh, nou ja, gewoon allemaal leuke dingetjes wat uh, ja. bij uh, films of, cd, of oh, bij ja. muziek hoort, zeg maar. Dus uh, dan we sleutelhangers van South Park bijvoorbeeld. Ja. En stickers van uh, uh, Camp Rock of uh, Hannah Montana. Of, maar, ja, dat soort dingetjes. Een beetje die kleine ja. hebben dingetjes voor de fans. En uh, ook buttons. En ja, stickers. dat is wel leuk dat is dit, voor, nou. dat vinden ze de tieners, kinderen... Ja.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 Dus ja, als je draait, dan verkoop je het ook sneller. En, uh, ja, er wordt op televisie veel uh, gedraaid en ja. gezien. Dus mensen zien dat en willen een, nog een cd'tje hebben. Ja. Uh, dus, uh, en ja. jij bepaalt ook muziekkeuze en zo? Wat je, wat je draait de je draait hele dag muziek? Ik draai de hele dag door muziek. En uh, ja, gewoon heel afwisselend. Ik draai wat ik leuk vind, maar ook wat de klant leuk vindt.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 Love me.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 ja, en zou jij niet leuk vinden om een soort harddrukprogramma bij CFM ja. te maken ofzo? Lijkt je nou ja, dat niet wat? Nou, zou wel leuk zijn. Ik ben er ooit eens voor benaderd. Dus als er publiek voor is en als ze het leuk vinden, dan ja. wil ik dat best wel een keertje doen. Voor een uurtje ja, in de week of zo. Ik ja. weet wat, de, wat de plannen zijn. Maar, nou, als je maar nog tijd blijft. over hebt, misschien dat het wel ja, gaat lukken, je weet ja, maar nooit. Dan, dan wordt het wel in het na-seizoen. In het <laughs> zomerseizoen gaat dat lastig. Want dan werk ik wel volle dagen. Ja. Maar na-seizoen zou ik het wel, uh, ja. wel leuk vinden om te doen.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 Uh, ja, op dit moment nog steeds de cd's. Al is dat wel af, uh, aflopend uh, op dit moment. Hm. En de games zijn een, uh, ja, een opkomst. Dus uh, dat verkoopt toch ook uh, steeds meer Ja, dus dat gaat zich weer uitbreiden, de games en zo. Ja. Ja. En uh, ja, hoe lang zit je hier eigenlijk nu? Uh, nou, ik uh, heb uh, afgelopen uh, 1 augustus heb ik uh, een vijfjarige jubileum gevierd. Zo gaat snel. Dus ja, dat uh, is behoorlijk snel gegaan. Ja, dat is dat wel dus leuk hoor.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 Maar hij werkt in ieder geval nog en hij ja. heeft dat druk genoeg. Hij is genoeg. actief inderdaad, ja. Dat is dus zeker. daarnaast kan ja. hij jouw financiën ook wel regelen. Ja, dat hij horen. Het hoor, zit hoor. wel in de goede richting. Ja, zeker. I've never been closer. I've tried to understand. That certain feeling. Carved by another's hand. But it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. need no try.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 Dat zijn de wat oudere Duitsers of is dat ook gewoon de jongeren wel? Ja, oh, jongere apart. Ja. ja, ik denk dat het, uh, ja, dat ze een beetje achterlopen uh, qua muziek. Ik weet het ook niet waarom. Heb je ook <laughs> nog Duitse slakers voor ze? Ja, heb ik ook. Ja, die ook, ook nog. Op. Ja, zeker. Ja. Maar dat wordt ook veel uh, door Nederlanders gekocht. Anders. Oh, toch ja. ook wel. Ja, grappig. Ja. Ja. Dat moet hè? voor iedereen. Uh, want, ja, en in ik Huisen zie nog gaat. een uitnodiging voor Gerard Joling feest. Ja, en een flyer net uh, gekregen vandaag ja. voor het concert.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 bekende oude. Hiervoor gezet we wel? Nee, ik bedoel oh. die man van de top 40, van de televisie. Uh, die is nu al 50, 60. Uh, ik ben even ik ben zijn naam vijf. kwijt. Maar goed, daar uh. weet ik nog van vroeger. Uh, ja. Dan zaten we met een cassette recordje bij de radio of de televisie... ...het zongfestival op te nemen. Uh, okay. Dat kan je je waarschijnlijk niet meer voorstellen. Nee, ik... Maar ik wist niet dat dat nog steeds bestond uh, uh, eigenlijk. Het is kort weer ingevoerd. Apart. Uh. Ja. En dan merk je ook in de verkoop dat ze de, de top uh, hits allemaal kopen.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 En uh, ja, we hopen je nog eens te zien of te horen. Dankjewel. Dankjewel. Awesome, Music is my first love. And it will be my last. Slam it! CSM!